10 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Kinderen van dakloze ouders moeten begeleiding krijgen van een deskundige hulpverlener. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens het plan van de PVDA moeten gemeenten ervoor zorgen dat deze groep kinderen dit jaar nog psychologische hulp krijgt.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 Wel een leuk gezicht door dit. Uh, Dansende Albert Jan en Fred door de studio van CfM. Terwijl de Dancing Shoes aan. samen met uh, deze single van uh, Media Laser en Light It Up. Het is uh, vijf over vier. Ja, Fred, ik noem dus een naam. Hij is een beetje te vroeg, Fred, je bent een beetje te vroeg. Een uurtje maar. Ja, een uurtje maar. Valt mij, valt mij. normaal gesproken komt hij op de Brommer, maar volgens mij heeft hij hem ditmaal opgevoerd ofzo. Hij is wel in één keer heel rap. Ja. Oké, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Daarin de volgende onderwerpen. Ja, ik zou zeggen terug naar de... Derde uur, hè? Derde uur. Terug in de routine. Nou, toch een behoorlijk intensief tweede uur. Met name over de luister- en omgevingsonderzoek.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 Everyone dat heeft dan helemaal geen zin meer. Als je je ogen dicht hebt, dat schiet allemaal niet op. Je de ziel uit de jaren 80 van Co West. Jawel, heerlijke disco-klassieker zo op de zaterdagmiddag. Zometeen het laatste Formule 1 nieuws. Maar eerst deze van Dua Lipa, Bidouan. The moon, the moon, the Oh, when you're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 We zijn nog steeds uh, trots dat we trein hebben die uh, naast ons voortrijd. Iedere keer kunnen we daar weer gebruik van maken. Het mag wel een keer gezegd worden, hè? Je de singer van de Pasadena's in Riding on the Train. Jawel, en hier is Pitbull met de Fireball. Het is infinity. <laughs> you know the roof on fire. We gaan boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. <laughs> like the roof on fire. We gaan drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light up. The... I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, This way. I was born real bad. In a brain. In my head. Mama said that in my way.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 On your toes, you can stay there, and I'm sure you will.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 Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennenbaland. Want ook Herbie verdient een thuis. Zo is het maar net al, wat is. Een beetje kat uit de bom kijken, hè. Als ik dat zo hoor, die Herbie. Het dier van de week bij CFM. Straks om kwart voor vijf krijg je het gedicht van de dag: Lons me door de storm. Nou, dat gaat wel worden, hoor, nee, die storm. We hebben we van de week ook al meegemaakt. Maar die is steeds van Clean Bennett. by the water. So far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All I alone, no one will come. She's got to save him. Damn.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 Ik ga wat bekennen, ik ga wat bekennen, want ik ben echt een fan van Jean-Paul. Ja, vind ik vind het zo leuk dat hij met deze nieuwe single van Clean Clem Bennett meedoet. Dat je hem geregeld langs hoort komen bij Sofort op zaterdag en Sofort op zondag. Dat was hem inderdaad, de nieuwe single Rockabye. Goodbye, oh nee. We gaan door met het golfnieuws. Ja, en ook wij ontkomen niet aan het fenomeen Donald Trump. Nee hè? Nee, en <laughs> zelfs in de golfwereld, want Rory McIlroy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 Hey, ja, ik hoorde ribben, moet hij weer aan uh, carnaval denken... maar dat is een andere ribben, hè? Dat is een, Arie. Arie, een Arie. Arie, Arie Arie. ribbens Arie. Jawel, nou, misschien kunnen we die zo meteen nog even draaien. Zo vlak voor uh, Fred's programma is misschien wel leuk. Jawel, jawel. Lekker blijven luisteren naar C.F.M. je enige echte eigen lokale radio met nu Kit Frost...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 Speaking is known as Gabi. Isadas que elloco, you so rumano. Tu no sales nothing, your brain is how I lobby hitting the head. Never Your own body doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poop butt. And so I look and I laugh and say get pasa? Mm -hmm. Yeah, this is for the raza, raza, raza.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 Frits collega's en Albizan Dedey valen ik aan mee met deze single van Kit Frost. Leuk plaatje Fritz, leuk hè? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Je de la Larasa. Jawel. Nou, zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst ga ik je erop wijzen dat ook wij op www zitten. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en op de social media en waar niet tegen gewoon je vindt uh, ons overal. GFM 24 uur per dag radio vanuit Zandvoorts met nu Adele.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 ja dat, dat viel jou niet op Albertje, maar uh, mij wel. Die Fred, joh, met een glimlach op zijn gezicht bij dit gedicht van de dag. Ja wel, Fred. Wat heb je te verklappen, jongen? Wat heb je te verklappen? Hij hey, heeft helemaal niks. Oh. Dat was hem het gedicht van de dag. Loods me door de storm.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 Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En willen krijg maar ietsje van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle groep. Kom op, aansluiten. Het parketje gaat pas niks in stellen spelen. De pianist gaat gillend onderuit. De tuba blaast het terug, maar zit u mee aan. De dirigant zult de brood ligt.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 Plus wij zakken door, we zullen niet verdorsten en willen een grijmarietje, waar anderen bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle. springen en Oh, dat klinkt ook niet, hè? <laughs> Fred, zeg maar van. <laughs> ja, dat van. Jongen, jongen. Het is toch wel gezellig zo. Ik ken die zo'n middag Ja, ja, echt wel, echt wel. Jorden aan hier dus en de Hollanders en wat leuk zeg. Zo vlak voor het einde van dit programma Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk Frit hij, hij zal weer een uur in de studio. Waarvan acte Waarvan acte Fred, wat ga je vanmiddag allemaal doen? Uh, we gaan uh, twee artiesten bellen. Althans, een vrouwelijke en een mannelijke. En de eerste die ik ga bellen, dat is uh, Wilma Fiete. En ja, die hebben een nummer uitgebracht. Uh, Mijn hart. Dus ja, daar zit misschien wel weer... Ja, een, hier zie ik je voor ja, gedicht aan. Nou ja, ja een kwart <laughs> voor vijf, het gedicht. <laughs> en uh, ja, uh, tweede uur hebben we Frans van Alkmaar. En uh, ja, hij het over zijn nieuwe single Hey Francie nou, ja, top. Dus uh, ja, dat gaan we doen. En uh, natuurlijk, een heleboel uh, leuke muziek. En uh, verzoekjes zijn altijd welkom, natuurlijk, via Facebook of bellen mag ook. Ja, en uh, Fred, en, ja. op het uh, bureaublad, hier op de computer staat van Kees Rutgers zijn nieuwe single. Of die van de andere... zanger uh, Kees Rutgers dat gaan, gaan we draaien. Die staat uh, op bureaublad. Dus gaan... bij deze. Ja, dat dan dat we je dat. <laughs> Oké, nou, ja, het zit erop, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, één uh, goed bericht: we zijn er morgen weer. Ja, ja, ja. gezellig, gezellig. En dan gaan wij voor u de Eredivisie voetbal uh, volgen. Oh, half drie. Met name <laughs> de wedstrijd uh, Feyenoord-PSV. PSV. Zal weer een uh, bloedeloze remise worden. Mm, mm, maar goed, wie mm, mm, weet. In ieder geval morgen mm, daarover mm, mm, meer. Zo so het. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Fijne, Fijne avond, dag. In en het luisteronderzoek invullen. I Groetjes, oh ja. Really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 You must always face the curtain with a laugh. Forget about your seat, give the audience. It's all right with me as long as you are by my side.